Boulevard van en met Jerry Mulligan. Bruiklandse Beelding heeft een nieuwe voorstelling. Hebzucht. Een verhaal over de financiële crisis. Goeie avond, Stijn Goedenavond, Stijn ja, de Villet. Goedenavond. Jullie zijn niet bang of vies van maatschappijkritische stukken. Eerder maakten jullie bijvoorbeeld al de vreemdeling en Hitler is dood. Deze keer gaat het over economie. Ben ik helemaal niet in thuis. En jij? Ik ook niet. Um, dus dat was, een, dat was een grote sprong in het duister. Maar uh, ik vond vanaf 2009 dat we ons er zo duidelijk in begaven dat ik vond: ja, ik moet me daarin verdiepen, ik moet eens daar meer van weten. Ja. Ja. En dus... Ook een familiestuk, een vader, dochter, haar echtgenoot, zijn broer, allemaal zitten ze in de uh, financiën. Uh, dat komt wel vaker voor hè in die en in de politieke wereld. Ja, voilà, dat is een van de dingen die, die mij ook uh, mateloos fascineert, op, op welke manier dat, dat mensen... Uh... ...dat doorgeven aan generaties en, en hun partners zoeken in dezelfde kringen. Um, van de week werd, werd uh, de nieuwe topman van Voka voorgesteld... ...en zag je in alle kranten zijn familiebanden met de familie van de Navenne... ...met de familie de Klerk, met de familie Vlerik. Um, er was een hele stamboom uitgetekend alsof het een, om, een, om een adellijke familie ging. Um, en dat is ook in, in onze voorstelling zo. Ja. Ja. We hebben een fragment klaarstaan, nu het stuk speelt in 2005 vlak voor de crisis. We horen Michael Pas, hij speelt Caro Jacobs, hij werkt in New York voor Deutsche Bank. Ik heb tot nu toe altijd CDS'en gekocht om CDO's te verzekeren met een B-rating, ja? plus triple B, echt slecht? Ja. Ik doe nu alleen nog CDS'en, die zijn gekoppeld aan CDO's met een triple A. Waarom? Ja, waarom? Ik versta hier niks van. <laughs> wat ik me afvroeg, verstaan jullie zelf wat, wat, wat jullie zeggen? Ja. Jullie... ja. Ja, ja, ja. Ik heb er um, bijna een jaar over gedaan, uh, voor ik kon uh, navertellen uh, wat ik wel begreep als ik het uh, door iemand aan mij uitgelegd kreeg. Ja. Um, en hoe het nu precies zat met de CDO's en de CDS'en uh, die eigenlijk uh, de crisis hebben in gang gestoken, mm -hmm. um, eigenlijk is het heel simpel. Een CDO is een bundel leningen die um, niet terugbetaald worden, waarvan iedereen denkt dat ze zullen terugbetaald worden, maar waarvan uit de praktijk blijkt dat die leningen zijn toegekend aan mensen die er helemaal geen, geen geld voor hadden om ze terug te betalen. Um... Een fijn lesje economie dus ja. nu op de ja. radio. Maar je, je kan zeggen, um, want jullie, ja, geëngageerd dat is zo'n zo woord, maar jullie zijn het wel. Je kan zeggen, je doet zoiets uit verontwaardiging. En je wil als theatermaker daarover iets, iets, iets maken, maar misschien ook om het ja, om je erin te verdiepen ofzo. Want zoals je nu zegt, je. Ja. Je begrijpt het nu ook allemaal veel beter, denk ik. Ja, voilà. Ik, heb, um, uh, ik werk een beetje naar het motto van, van uh, Rebecca West, die ooit schreef, een, een Britse journaliste die, die ooit schreef. Um, I write to find out about things. Hm. En dat is ook uh, voor mij zo. Ik, uh, ik wil de dingen aanpakken die mij fascineren en die ik niet goed... ...kan doorgronden en daar wil ik dan stukken over maken. En dat is voor mij een manier om ze, om ze te leren begrijpen. En ik ga er dan vanuit dat ja, ik ben eigenlijk niet zo'n hele speciale mens. Um, ik denk dat er nog uh, duizenden andere mensen zijn die, die op dezelfde manier denken en in het leven staan als ik. Dus dat is dan een beetje mijn maatstaf. Van als het mij boeit, dan mm. zal het allicht ook een hoop andere mensen ja. fascineren. En je bent nu wijzer geworden... Ik ben er een beetje wijzer van geworden ja. en een, een beetje verontwaardigder. Ja. <laughs> en meer geïnteresseerd? Ga je nu ook de, de, de financiële pagina's lezen van de kranten, zeg ik maar? Ik doe het wel vaker dan, ja. dan dat ik het vroeger deed, uh, omdat ik er nu ook meer van begrijp. Maar uh, het is nog steeds niet mijn, mijn, eerste, uh, mijn eerste reflex om dan per se die pagina's te gaan lezen. Nu, er zit ook iemand in het stuk die het allemaal veel makkelijker, uh, begrijpelijker vertelt. Een kind. Nu het geld bijna gratis was, schoten banken overal als paddenstoelen uit de grond. Countrywide heette ze, of New Century, of Right Away Mortgage, of Lower Repayment at Home. En omdat het geld bijna gratis was, konden ze vele leningen afsluiten met een heel lage rentegoed, van 0 tot 2 procent, die de kiezelrente werd genoemd. Heb je dat, dat bewust je gedaan? Je dat van, ik, ik, ik ga een kind ook erover laten vertellen, zodat het, uh, ja, ja, in tegenstelling tot aan die acteurs die dat taaltje gebruiken. Ja, um, kinderen zijn de, de, de generatie die ermee zal moeten leren leven. Hè. Ja, want um, een kind, ja, je hebt ook zoiets, een kind staat voor onschuld en dat link je ook helemaal niet aan dat wereldje. Plus, zoals je zegt, zij zijn inderdaad de toekomst, Ja, ja. Um, ik denk dat, dat, de, dat mijn generatie uh, al de generatie is die het al minder goed heeft dan zijn ouders. Um, en uh, ik heb de indruk dat dat voor onze kinderen nog, uh, nog meer zo zal zijn. Um, en heel concreet is, is eigenlijk de, de aanleiding, de, de vaststelling dat, dat, um, uh, dat, dat mijn kinderen van hun, uh, van hun, hun opa... Een, um, ...een som geld hadden gekregen... ...die dan moest dienen om hen later te laten studeren. En, en, het was mijn schoonvader en de, de brave man had ons de raad gegeven van... ...ja, zet dat niet gewoon op een spaarboek, want dat brengt niet genoeg op. Investeer daarmee. Maar dat was, dat was begin jaren 2000... En, ...en van die som bleef na de crisis maar de helft meer over. <lacht> Dus in plaats van meer op te brengen op tien jaar tijd, uh, was het bedrag gehalveerd en toen dacht ik van, goh, ja, daar staan ze nu hè, met hun uh, spaargeld om te gaan studeren uh, later. Um, dus ja, dus, dat, werd, dat, dat maakte het gewoon heel concreet en... en uh, Um, en iedereen zegt ook anderzijds, dat was dan een tweede, een tweede reden om het door een kind te laten vertellen. Iedereen zegt altijd, het ja, is zo ingewikkeld. En die, die bankiers zeggen dat ook voortdurend, van, het is zo ingewikkeld. Niemand begrijpt eigenlijk wat het er misgelopen is. Maar eigenlijk is het heel simpel. En eigenlijk kan een kind het gewoon uitleggen, uh, wat er misgelopen is. Wat ook heel bijzonder is, is dat het jouw kind is. Hè? Ja, ja dat, was, dat, dat, dat was voor mij gewoon uh, een heel evidente keuze ja. om dat te doen. Uh, ...omdat het ook over haar geld ging. <laughs> maar dan hebben jullie daar toch ook over gepraat... ...en heeft zij, denk ik, toch ook wat meer opgestoken of vragen gesteld? Of ja? ja, ja, absoluut. En ik vond het een, een, een, heel, een heel bijzonder moment... Op het, toen, we, ...toen we de tekst aan het oefenen waren... En, ...en we probeerden een beetje uit te leggen van... ...ja, hoe zit dat nu precies in elkaar? En, en toen las ze de tekst voor het eerst... ...als repetitie voor de, voor de geluidsopname die we ervan gingen maken... En na die, uh, na die eerste take zei ze... Um, ja, uh, vaker vind je het goed dat ik het zo wat kwaad heb gezegd. Want ik vind dat eigenlijk iets om kwaad van te worden. <laughs> en toen dacht ik, oké, ze heeft het begrepen. Ze snapt echt op, uh, ja. wat er gebeurt. Hier. En jij speelt ook weer mee. Dat was alweer een tijdje geleden, denk ik, toch? Hè? Ja, dat is, dat, is, uh, dat is eigenlijk een... Uh, uh, dat is eigenlijk een toevalligheid. Dat was, ja. dat was niet zo voorzien. Ik uh, ging er eigenlijk vanuit dat we iets zouden opgelost krijgen met een dubbelrol, want het gaat om een heel klein rolletje. Ja. Um, maar dat was niet geloofwaardig. Uh, van, van Een personage of één acteur twee rollen te laten spelen was, was te ingewikkeld. En omdat het, zo, omdat het zo klein was, dacht ik van kom, ik doe het, uh, ik doe het zelf. Ik moet toch mee om, om telkens mijn kind naar huis te brengen. Ja, dat We gaan ook eens luisteren naar een stukje muziek, want in jullie stukken speelt muziek ook altijd wel een, een, een belangrijke rol. Muziek vertelt mee, jullie verhaal. Ja. We gaan luisteren naar een stukje. Ja, het is muziek en je hebt dan uh, dat, ja, hoe noem je dat, dat, dat gsm-storend geluidje mm -hmm. dat eronder zit, ja, toch ja, gevonden. Ja, dat, dat, is, uh, dat is eentje van, van Gerrit Valkenaer, een van onze vaste muzikanten. Um, en omdat, omdat uh, het constant uh, rinkelen van telefoons, wordt dat een beetje vervelend van in de voorstelling zelf... Um, om dat de hele tijd te doen uh, en geconfronteerd te worden met, met dat soort van realisme, maar dat er toch wel een continue, uh, hoe moet ik zeggen, uh, uh, hartslag onder zit van het gaat vooruit en, en, en hoe, hoe, hoe meer uh, de crisis acuut wordt, hoe meer er getelefoneerd wordt en hoe meer berichten er binnenkomen, uh, sms'en, e-mailtjes en wat weet ik allemaal. En dan is, dan is deze, uh, deze manier om het... Uh, om het Aanwezig te maken, wel, wel heel fijn natuurlijk, om er gewoon muziek Nu, dit stuk gaat over de crisis. De personages doen iets met financiën. Jullie zijn theatermakers, maar we ja. voelen het allemaal. Hè. Ja. Hoe zit het voor jullie concreet? Want als je kijkt, vorig jaar kregen jullie nog um, die mooie prijs, de cultuurprijs ja. van de KU Leuven. Onlangs zijn jullie in een nieuw pand getrokken. Dan denk ik, het gaat goed met Praakland op dat vlak. Uh, met ons gaat het uh, zeer goed. Dank u. Uh, maar, maar, uh, maar ja, we weten het nog niet natuurlijk. In juni worden de nieuwe uh, uh, beoordelingen kenbaar gemaakt voor binnen de, de Vlaamse structurele subsidies voor de podiumkunsten. Um, wij hebben een zeer goed pre-advies gekregen, dus we hebben uh, alle hoop dat, uh, dat het ook goed zal zijn in juni. Um, maar we weten het natuurlijk niet en we weten niet hoe de, hoe de Vlaamse regering zijn budgetten zal verdelen en, en welke marge er zal zijn. Uh, want wij zijn een klein gezelschap en we zijn eigenlijk een gezelschap dat al tien jaar echt broodnodig uh, uh, moet groeien. Um, en alleen is, er, is het er de tijd niet voor om te groeien. Hmm. Maar ja, uh, in, in de levensloop van een organisatie is dat toch iets wat, uh, wat wel gebeurt. Je, je groeit wel. En, uh, uh, en als de financiën dan niet meegroeien, dan, dan zit je met een, uh, met een uh, zeer vervelende spanning daarop. Dus um, ja, het wordt een beetje afwachten wat, uh, wat het in juni geeft, maar, maar we hebben er wel goede hoop op. Afwachten en hopen, een beetje voor iedereen hetzelfde denk mm -hmm. ik. Hè? Ja. Hebzucht gaat donderdag in première in Leuven, daarna kan u ook elders gaan kijken. Zorg voor alle infodata naar klara.be